Dit is Radio Els op middengolf 1485 kilohertz. De middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1485 AM. Radio Els met de top 40. En dit is. The new Elsblad. Everybody knew her name. But she turned up just the same. There was a knock on the door, a on the floor, and the boy turned the same. She got out. De in je radio, over zaterdagmiddag, ja, ja, ja, ja. Wat een heerlijke Elsplaat hebben we de komende week hier. Natuurlijk van Mutt uit 1974 alweer, hè? ja, 42 jaar geleden, ongelooflijk. Dynamite van Mutt is de week de Elsplaat. De Els, zaterdagmiddag gebeurtenis. Is de top 40. 40, 40, 40. Welkom, luisteraars van Radio Els 1485, Jan zijn Luisteraars via de 1476 in het oosten van het land, Radio Emmeloord in het midden van het land, vanuit de Flevolpolder ergens, op de 747. En ook vanuit Urk op de 1485. En natuurlijk bij Wijk Radio Waalwijk in het mooie Brabantse land op de 1485. Dit is de historische top 40. We doen vandaag de aflevering van 19 maart 1977. De lijst die omvat 7 extra armschijven, 2 tot 40 awards, er zijn 16 stijgers, 14 dalers, 3 platen blijven stationair staan en we hebben 7 nieuwkomers te verwelkomen in deze lijst. 8 Nederlandse producties, dat valt een beetje tegens, ook slechts 1 Nederlandstalige plaat, 2 talige, 2 Duitse, 1 Portugese. Of mocht dat anders zijn, dan horen we dat straks graag wel als we die gedraaid hebben en de rest is natuurlijk allemaal Engels talen. En zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk eerst beginnen met de platen die vorige week nog in de top 40 stonden en nu dus zijn verdwenen. Verdwenen uit de top 40, 40, 40. Vorige week was het de hekkensluiter op nummer 40, het plaatje stond 5 weken in de top 40. Het is natuurlijk de Mark Winterbent. en we gaan dit plaatje heel erg missen, want ik ben er zo aan gewend geraakt op de zaterdagmiddag. Hier is de Whistling Scout. Muziek in die radio, en dat komt goed uit, want het weer is natuurlijk helemaal niets op deze zaterdagmiddag. Nee. het is echt zo weer om de schuur op te ruimen, op je zolder op te ruimen. Of gewoon lekker je huiswerk te maken voor zover je dat hebt natuurlijk. En anders maar gewoon lekker een beetje bij de kachel, zelfs misschien wel luisteren naar de historische top 40. De Mark Winterband met de Whistling Scout, die horen we dus niet meer terug in de top 40. Over drie in de historische top 40. We doen vandaag de aflevering van 19 maart 1977. Op één dag na, dus 40 jaar geleden. En dit was toen tijd wel een van de grootste hits, hoor, uit dat jaar. Vorige week nog om 39, een hem alarmschijf. Elf weken maar in de top 40. En natuurlijk een top 40 geworden, want hij heeft een paar weken lang op nummer 1 gestaan. Joorde, Bonnie en Sunny. En Albert West die is ook uit de lijst. Vorige week nog 38, vijf weken top 40. Hier is het hele mooie Listen bij Radio's 1485, Radio Emmeloord en Wijk Radio, Wauwijk. Listen to my problems, girl, and help me if you can. Come to me forever more, please try to understand, you're the sun that shines. Klassiekers. Gouden klassiekers die je nooit weer vergeet. Nooit weer vergeet. Radio Emmeloid. AM 747. De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40. den hey maandenlang. De de keien aan de toekans wordt hem geen bestaan zijn oud bij de herinnering aan zijn oog. En de migra's, door de migra's hebben we in ieder geval twee Nederlandstalige platen tussen nu en de klok van 6 uur in de historische top 40. Een ex-top 10 notering zelfs voor deze groep. De migra's in Den Vreemde verlaten, vorige week nog op 37. Ze stonden 7 weken in de lijst en dit is toch een prestatie van, geweldige prestatie natuurlijk voor dit soort muziek. Bonnie Tyler, vorige week nog op 36, ze stond er 5 weken in en ook uit de top 40. Hier is Last in France. I was lost in France. In the fields, the birds were singing. Wel verloren zijn voor de top 40, thuyler, maar we gaan ze natuurlijk huis nog wel wat keren terug horen hier bij Radio ELS 1485 in de andere programma's. Los in Frans uit de top 40: de top 40 en de tipparade, de ELS zaterdagmiddag gebeurtenis. Is tomorrow calling Wishing you were here Dit is tomorrow Een beetje teleurstellend voor Brian Ferry, natuurlijk. Het was wel een extra alarmschijf. Vorige week nog op 35. En nu dus verdwenen na vijf weken in de top 40 te hebben gestaan. Verder verdwenen natuurlijk vandaag Mark Winter met de Wisselingsjout. Bonnie M met Sunny. Albert West met Lissen. De Migra's in de Vreemde verlaten. Bonnie Tyler lost in friends. En de laatste die verdween is nog een beetje in de nawee van de carnaval. Vorige week op 28 en nu dus in één klap uit de top 40. Vier weken voor Martine Bijl. Hier is het Limburgs klaaglied. Ons vader is gekozen tot prins carnaval dit jaar. Dat is gek hoor. Ach, de noedel. Want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstieram loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad en, en dan zet hij weer die muts op en, en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed. Maar het carnaval zit mij niet in het bloed, want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar ik uit Limburgs-die. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier, maar ik doe het voor mijn vader's plezier. Ja, ik ging liever naar de film, maar dat vind mijn moeder saai. Ik, ik moet de eiers klutsen, want ze bakken weer als een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt: Ja, kind, jouw vader, dat is mijn man. Maar wat waar, maar waarom is ze niet getrouwd met mijn een leuke vent uit Drachten, of uit Leeuwarden, of grauw. Och, Maastricht is heus fantastisch op zichzelf. Maar het was nog leuker, zonder raad van elf. Want, mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar ik kniet uit Limburg. deeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Ook al kan ik niet meer lopen van het bier. Ik heb ook een vaste vriend, een leuke vent. wat voilà, Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En, en hij bezig zich dan ook dikwijls lieterlijk. Ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig je snurkend onder aan de trap. Hm, die jongen maakt me vries. aan. er gebeurt ook wel eens na een gewoon weekend, hoe het geen carnaval voor te zijn dat je snurkend onder aan de trap ligt. Het was de laatst verdwenen plaat uit de top 40, dus het is de hoogste tijd geworden. Bijna, uh, uh, het is al vijf voor al vier geweest, dan we met de echte top 40 gaan beginnen. Radio Els, Ferry den Hartog, Radio, Radio Els. Een historische top 40-40-40. En het is vandaag de aflevering van 19 maart 1977, dus op één dag na precies 40 jaar geleden. Deze lijst werd ooit eerder uitgezonden op Radio Veronica op de vrijdag op Hilversum 3 tussen 7 en 8, en dan natuurlijk een beetje een selectie ervan. De enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de Nederlandse Vereniging van Grammofoondetayisten. en is samengesteld uit gegevens van handel en industrie. En dit is Sterkensluipter deze week. 9 weken maar liefst noteren we voor Had Blad. Hier is de Soul Dracula. Ze gaan van 32 naar 40. Soul Dracula. Ja, bloed aan de muren hier van de disco geweld van de hotblad 9 Weken tot 40. Zo, Dracula. Wel een hele grote hit uiteindelijk toch nog geworden. Want ze hebben toch ook nog wel aardig wat uh, weekjes in de top 10 verkeerd. Goedemiddag. Goedemiddag. Bij je plaathandelaar? Daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar Van de top 40. De enige echte Nederlandse hit parade. Dat dit de allergrootste hit is voor Patricia Pij als zijnde soloartiest. 11 weken maar liefst al in de top 40. Vorige week op 31 en nu naar 39. De hoogste positie was nummer 2 in de top 40 een aantal weken geleden. Who's that lady with my man? We hebben 7 nieuwkomers en ik kan alvast te verklappen. Die hebben we allemaal in het rechter rijtje. En dit is de eerste op nummer 38. Vorige week hoog in de tipperade nu dus nieuw binnen in de top 40. Saskia en Ceci zijn hier. Honey, I'm falling in love again. New! Op elkaar natuurlijk weer verliefd zijn geworden, anders schiet het natuurlijk ook allemaal niet op. Nieuw binnen op 38. Honey, I'm Falling in Love Again van Saskia en Serge. Vijf overal vier in de historische top 40. En dit is de tweede nieuwkomer alweer op nummer 37, de Chocolates. Ja, hoe verzinnen ze allemaal? Hier is de Kings of Club in de top 40. Nieuw. Het is gewoon een gezellige dreun op de zaterdagmiddag hier in de Top 40. Hè? nieuw win op 37, de Kings of Clubs. Ze hoorde de chocolat. Radio, Radio Els. Een historische Top 40. Top 40. Top 40. Top 40. Chicago is de eerste van drie op rij platen die uit het linker rijtje vertrekken naar het rechter rijtje in de top 40. Vorige week nog op nummer 18. En nu in de zesde week een flink onderuit naar nummer 36. Chicago, in samenwerking met de Beach Boys en Wishing You Were Here. En dit stond vorige week nog op 20. En nu in de zevende week ook verder onderuit naar nummer 35. Dus misschien wel de laatste week voor Leo Sayer, Maar wel een natuurlijk een heerlijke plaat. Het is tien over half vier geweest. Hier is when I need you. Gisteren naar de kappen geweest, en ik moet eerlijk zeggen dat deze plaat nu nog veel mooier klinkt als vorige week, nu al dat haar uit mijn oren ook weer eens een keer is verdwenen. Wat een duikeling naar beneden. 20 plaatsen verlies voor Van McCoy, Kooi. 7 weken genoteerd. Natuurlijk, de Sociatia gaat van 14 naar 34. Maar liefst. dat is wel heel erg wat zakken. En op nummer 33, de derde nieuwkomer alweer. Vorige week ook wel hoog in de Tipperaden. En heeft daar wel aardig wat weekjes in rondgezworven. Het gaat allemaal over J. Rodriguez en zijn orkestra. En het is heet allemaal Una Casa Portuguesa. Bye. New, New. Geval, het gaat over de Portugees geval of zoiets dergelijks. Unicasa, Portuguesa, Jerodrigues Rodriguez en Orchestra. Nieuw bin op nummer 33. We zitten even in de nieuwkomers, want op 32 vinden we alweer een nieuwkomer. Het is de vierde alweer vanmiddag. Je hoort het misschien al, I.L.O. Die horen eigenlijk gewoon in, iedere week in de top 40 te staan, vind ik persoonlijk. Nieuw binnen op 32, de Rock Area. <middels> Op 40 is het tijd geworden voor het eerste overzicht wat we gedraaid hebben, vanaf de nummers 40 tot en met 32. Op 40 afkomstig van 32 de Soul, Dracula van Hot Blood in de negende week. We noteren 11 weken voor Patricia Pai, dat Lady Wit, My Men gaat van 31 naar 39. En De eerste nieuwkomen vinden op nummer 38 Saskia en Sergei Hordy, I'm falling in love again. De tweede nieuwkomer dan op 37, de Kings of Clock van Chocolats En Chicago gaat in de zesde week uit het linkerrijtje van 18 naar 36 met Wishing You Were Here. Het heerlijke plaatje van Lio Sayer in de zevende week wen hij niet, jueg maar wel weg uit de top 20. Want vorige week nog op 20 en nu dus naar 35. En de grote daler van 14 naar 34, Femmeco McCoy in de zevende week met de Sol Txacha. De derde nieuwkomer dan op nummer 33, Una Casa Portugese van J. Rodriguez en is Orquestra, Orquestra, of zo staat er. En het Electric Light Orchestra, ILO Rock Area, staat op 32 en is de vierde nieuwkomer vanmiddag in de top 40. Wij gaan op hier naar het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we zometeen bij je terug voor het tweede gedeelte van de top 40. En dit staat op 31, vorige week nog op 15. Dus een hele zakker naar beneden. Hier zijn de Eagles met New kit in Town. is het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. In Vijfhuizen, een dorp vlakbij Schiphol, is vanmorgen gestart met de aanleg van het herinneringsbos van het Nationaal Monument MH17. Voor alle 298 slachtoffers wordt een boom geplant. Vanmorgen werd de boom voor de omgekomen piloot als eerste geplant. Daarna starten nabestaanden van de slachtoffers met het planten van de rest van de bomen. Minister Koenders was aanwezig bij een korte ceremonie. Vandaag is de grote evacuatie van rebellen uit de Syrische stad Homs begonnen. De opstandelingen mogen van het Syrische regime met hun families de stad verlaten. De evacuatie gaat gefaseerd en zal naar verwachting zo'n zes weken in beslag nemen. In totaal zullen dan 12.000 mensen de stad verlaten hebben, waaronder zo'n 2500 strijders. Ze gaan naar de stad Jarablus, die nog in handen is van de rebellen. Op het vliegveld Orly, vlakbij Parijs, is vanmorgen een man doodgeschoten. Hij viel drie militairen aan die op het vliegveld patrouilleerden, werkte een van hen tegen de grond en probeerde haar wapen af te pakken. De twee andere militairen schoten daarop de man dood. Eerder die ochtend had de man op agenten geschoten toen die hem bij een verkeerscontrole om zijn identiteitspapieren vroegen. De dader was bekend bij de inlichtingendiensten. En tot slot het weer. Vanmiddag zien we een iets rustiger weerbeeld. De wind neemt af, het is vrijwel overal droog en af en toe schijnt de zon. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen weer toe. De temperatuur varieert van 9 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Els. Dit is Radio Els op Middengolf 1485 kHz. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 20:00 AM Radio Els met de Top 40. En dit is Hot Summer Time. Nobody knows what to do. And Dynamite. De nieuwe Els plaat. Just the same There was a knock on the door A thump on the floor And the boy Turned the same She go all out her Ray en zijn mannen natuurlijk. mut is de Elsplaat van deze week. Dynamite. Ja. Dan zie je gelijk weer die grote plateauzolen die wij je pijpen voor je natuurlijk. Hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is de hele week, de komende week bij Radio Els, de Elsplaat. De Els, zaterdagmiddag gebeurtenis. Is de Top 40. Welkom in het tweede gedeelte van de top 40. Het is vandaag 18 maart 2017 en we doen de top 40 van 19 maart 1977. Met 7 x-alarmschijven, 2 top 40 awards, 16 stijgers, 14 dalers, 3 stationair en 7 nieuwkomers. Waarvan we er inmiddels al 4 hebben gehad. Dat is eigenlijk ook wel unicum hoor, want dat gebeurt niet zoveel. Acht Nederlandstalige of acht Nederlandse producties zijn één Nederlandstalige, twee Fransstalige, twee Duitse, één Portugees en de rest is natuurlijk allemaal Engelstalig. Radio Els 1485 in het westen van het land, ook uit Friesland op de 1485 Radio Els Noord. Bij Jan Chicago te horen via de 1476, die zender bestrijkt ook een groot deel van Duitsland. Dan hebben we ook natuurlijk nog wijkradio Baanwijk die de top 40 doorgeeft in het zuiden van het land op de 1485. En Radio Emmeloord die verzorgt de rest van het gebied van Nederland onderhand in zijn eentje op de grote 747. En ook nog een steunzender in Urk op de 1485, Het kan allemaal niet. Top. We waren gebleven vorige, het vorige uur op nummer 31, Nieuw kind in Town van de Eagles 7 weken, genoteerd van 15 naar 31. En dit staat op 30. Hoge, uh, slechts drie plaatsen, verlies voor uh, Yvonne Ellen in de zesde week. Hier is Logme van 27 naar 30. Just a smile. Help me when I fall. Ooh, I can't believe to play. Hoop het hoor. We blijven heus wel van je houden hoor, Ivor Nelson. Ja, ja, ja, zeker van dit plaatje natuurlijk. Vorige week nog op 27, en nu dus na 30 natuurlijk een plaat. Geschreven en geproduceerd door Barry Gibb en Robin Gibb. Je hoort duidelijk het BG's geluid erin terug natuurlijk. Zes weken top 40. We hebben trouwens drie dames op rij nu in de top 40. Want op 29 vinden we Anita Meijer nieuw binnen. De vijfde nieuw komen deze week op 29. Anita, that's my name. Nieuw! a sunny day. Back in October 54, my daddy showed me. And he decided that Anita was my name. When I money Luisterliedje komt nieuw binnen op 29, Anita Detsmeneem, Anita Meijer. Natuurlijk Geschreven en geproduceerd door Hans Vermeulen. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. de nou, Ik zet hem dadelijk harder. En papa boos. Nou, en... Zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg Dus kom draai met die malen molen Van Heddy Lester, de Eurovisie Showfestival inzending van Nederland in dat jaar 1977. Drie weken genoteerd en nu slechts één plaats winst van 29 naar 28. Ja, en uh, ik heb daar zo mijn reden voor maar daar ik op, dat ik het daar eigenlijk wel helemaal mee eens ben. Al moet ik natuurlijk objectief zijn als zij de presentator van de top 40. Wat die top 40 betreft, dit is de voorlaatste keer dat je hem hoort op de zaterdagmiddag tussen 3 en 6. Want vanaf 1 april gaat het allemaal zo klinken. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur ouderwetse hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Els top 40 en van 4 tot 6 de tipparade. Parade. Zover is het natuurlijk nog niet. We hebben nog één zaterdag volgende week dat het normaal is. En op nummer 27 vorige week nog op 10. Dus een hele duikeling naar beneden. Ex nummer 1 hit, ex-alarmschijf, 11 weken genoteerd voor Smoky Living Next Door to Alice. En als je de opvolger van Smoky wil horen, dan zou ik zeker luisteren tussen 6 en 8 naar Peter de Wit met de tippenraden, want dan komen ze weer in voor.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 Don't wanna know, cause for 24 years I've been living next door to Alice 24 years just waiting for a chance To tell her how I feel and maybe get a second chance. Now I gotta get used to not living next door to Alice Then Sally called back and asked how I felt Ik ben nog hier, I've been waiting for 24 years. And de big limousine disappeared. Daar vertrekt de verhuiswagen alweer voor de elfde keer alweer in deze top 40 van 40 jaar geleden. Het is bijna drie maanden lang, horen we eens al. Hè? Van Tina27, living next door to Alice Jordan Smokey. Freddy Den toch. En dit kwam vorige week nieuw binnen op 33 en nu dus naar nummer 26 in de tweede week. De hier is Boozy en Dance to the Music. van Boezie zelf en geproduceerd door Eddie Owens, Dance to the Music. Vorige week nieuw binnen op 33 en nu naar 26. En op 25 is het de tijd geworden voor de ENA, hoogste nieuwkomer vanmiddag in het op 40. Het was de alarmschijf van vorige week. Art, Sullivan en Kiki. En het heet allemaal Is Tupar. Par. Nieuw Nieuw. Nieuw. nieuw nieuw nieuw. Ik moet nu echt gaan. Comme le qui se meurt. Nee, ik kom niet meer terug. Doe, geef nog één laatste kus. Moi, oh, oh, ik hou zo van je. Comme une rose Wat was het fijn samen? een oiseau tombé. hou blessé. Nee, ik wil niet huilen. Je voudrais te garder. Oh, dat hou ik van je? Je bent zo lief. visage Wat zou ik je voor te missen. Comme un cri dans le silence. Ja, me nog even vast. Moi, j'attends. Comme un cœur Je moet me nu echt laten gaan. piano désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je voudrais te nog één te Een laatste kus. Je ik te garder. Oh, ik hou Oh je et si tu pars et, si tu... et si tu... Krijg je ook nog eens een beetje gratis Franse les natuurlijk hier bij Radio Els 1485. Nieuw binnen op 25. En ziet u paar Jore Art Sullivan en Kiki. De X-alarmschijf van vorige week. De muziek is oud. Oud, oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Ameloid AM 747. De top 40 en de tipparade. De Els. Zaterdagmiddag gebeurtenis. Fand sie irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Anita. Schwarz war je haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Komm steck auf den pferd, sagte ich zu ihr, Anita. fiesta is heut, die Stadt is niet meer weit, mach mich schnell bereit. Seh dir an, das schlummert ein Wut du auf die Liebe. Ich wil sie wecken und all dat entdecken, was keiner wist, wer soll. Wo, wo, wie der Wind, bis die Nacht beginnt Anita, die zijn we sind wir da und jeder soll es sehen, wie wir uns verstehen. Sterne, so klar. Ich steh am Meer so fern uns seines wo sie leben lässt Anita Anita In Mexiko denn nur bei dir allein will ich immer sein Um sie herum, da saßen sie ganz stumm und machten große Art Mit ihnen zum Pläus, denn nun gehörst du mir. Wo hoho, oh, oh. heute ist die Nacht, nicht zum Schlafen da anita. anita, denn so ein Fest gab es noch nirgendwo hier in Mexiko. Yeah. Musikanten her! De eerste van in totaal twee Duitsstalige opnames hier in de top 40. Die andere die staat namelijk in het linkerrijdje. Anita nog niet, maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Van 34 naar 24 in de tweede week. En Costa Cordalis met het heerlijke, gezellige Anita. En dan is het nu tijd geworden in de top 40 voor de allerhoogste nieuwkomer. Al op nummer 23. Queen slaat weer toe. Hier is Tie your Mother Down. De klapper. De van de week deze week in de historische top 40. Taaien Modderdown van Queen komt nieuw in op 23. Dit is de top 40. Goeiemiddag. Goeiemiddag. En dit is een beetje teleurstellend hoor. Vorige week nog vol. Goede moed naar 23. En nu slechts één plaatsje winst. Maar niet meer met de stipnotering naar nummer 22. Drie weken noteren we voor a Jack a Jersey. Een heerlijke zanger. Hier is Lonely Me. I on night, leaves me soul. I see there is darkness Geweest in de top 40 bij Radio als 1485 Wijk Radio Waalwijk. Jan Chicago op de uh, 1476 kW en natuurlijk bij Radio Emmeloord. Een plaatswinst voor Jack Jersey met Lonely Meer in de derde week, dus dat betekent dat het waarschijnlijk geen linker rijtje tophit wordt, zoals dat heet. Maar het kan natuurlijk verkeren. want bijvoorbeeld Debbie ging vorige week van 21 naar 17. Wat gebeurt er nu in de vierde week? Ze gaat weer terug naar wat ze vandaan kwam. Van 17 naar 21 is hier Angelino. En daar zijn we bijna toegekomen aan de top 20 van 40 jaar geleden. Van de top 40 van 19 maart 1977. Maar we gaan natuurlijk eerst even kijken wat we allemaal gehoord hebben tussen de nummers 31 en 20. Van 27 naar 30 ging je in de zesde week Yvonne Ellerman Ellenman met Love Me. De vijfde nieuwkomer vinden we op 29. Anita That's My Name uiteraard van Anita Meijer. En de mallenmolen van Hedy Lester had in deze week nog één plaats omhoog van 29 naar 28. Weg uit de top 10, vorige week nog op 10, nu dus naar 27, 17 plaatsen verlies voor Smokey in de 11e week. En deze ex-alarmschijf heet natuurlijk Living Next Door To Ellis was ook een nummer 1 hit. We noteren twee weken voor Boozy, vorige week nieuw binnen op 33, nu naar 26 met Dance To The Music en SC2 Paar van Ad Sullivan en Kiki. De ex-alarmschijf van vorige week, die komt nieuw binnen op 25. Van 34 naar 24 gaat Costa Cordales in de tweede week met Anita. En de hoogste nieuwkomer deze week vinden we op nummer 23, Queen met Tie Your Mother Down. Jack Jussi gaat nog maar één plaats omhoog van 23 naar 22 in de derde week met Lonely Me. En zojuist hoorde je Debbie de vorige week van 21 naar 17. En deze week weer van 17 naar 21 terug in de vierde week. Het heet natuurlijk allemaal Angelino. Nou, dan gaan we beginnen met die top 20. Op 20 een Duitsstalige plaat. Vorige week nieuw binnengekomen op 24. Vicky Leandros. Oh dem Mund, da blühen keine rozen. Wenn ein Astronaut mir sagte, komm ich fah mit dir zum Mond. Steig doch ein, so eine Reise, die ist toll. Dann sagte ich, nein oh mich. Ich wüsste wirklich nicht, was ich da oben soll. Auf dem Mond Zullen we de polonaise opdoen, hè Els? Ja, ja, ja. Lekkere Duitse muziek, hoor. Auf die Bunde bloemen keine rozen. La la. Radio Els 1485, Radio Emmeloord en Wijk. Radio Waalwijk presenteren de top 40 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering van 19 maart 1977. We zijn wel benieuwd hoe je luistert via de webplayers... of via de goede oude trouwe Middengolf. Laat het eens weten in het gastenboek bij radioels.nl. Of, ik weet niet trouwens of het ook een gastenboek hebt, maar je kan er altijd even naar kijken. En anders natuurlijk gewoon via de diverse Facebook-pagina's die al onze collega's rijk zijn. En op nummer 21, vorige week nog vol goede moed naar uh, 21. En nu slechts twee plaatsen omhoog naar nummer 19 in de derde week. Ferrari met Gypsy Girl. Radio, Radio Els. Els. Een historische top 40, top 40, 40... 40. Daryl Hall en John Oates ook drie weken genoteerd. Vorige week op 22 en nu naar 18 met The Rich Girl. De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40. You can rely on the old man. Don't matter anyway Say money, money won't get you too far Get you too far In de top 45. En ongemerkt is dit toch wel een aardige hit aan het worden hoor. Vorige week doorgestegen de tweede week naar 22. En nu in de derde week naar nummer 18. Heel langzaam naar de top Ritzkull. Het is ook echt zo'n plaatje wat gewoon lekker blijft hangen. En dat geldt ook wel voor nummer 17. Ja, die ken je ook natuurlijk nog wel. Trouwens, een hele rij platen, allemaal drie weken genoteerd. Hier is de sideshow van 19 en 17 van Barry Bix. Step right up. Hurry, hurry, before the show friends Stand in line Get your tickets I hope you will attend It'll only cost Your 50 cents to, to see What life See Toch knap gedaan hoor, een beetje disco, reggae-achtig is dit een klein beetje hoor. Maar niet meer met de stipnotering, nog wel twee plaatsen. Winst voor Barry Bix in de derde week, de Sideshow. Die goede oude radio is weer helemaal terug. 24 uur per dag, Radio Els. 1485 AM. En ik miste nog een paar nieuwkomers van vorige week. Die dus nu in de tweede week ergens moeten zwerven in de top 40. Nou, hier is er eentje. In de tweede week van 26 naar 16, hier is Jo Wadi En Wen. Kan wel eens een hele grote top 10-hit worden, hoor. dat denk ik haast van wel. Vorige week nieuw binnengekomen op 26, nu 10 plaatsen, winst voor Show Waddy van 26 naar 16 en dat heet er natuurlijk allemaal WEN. We gaan zo meteen op naar het nieuws en weer van 5 uur en dan zijn we na 5 uur terug met de beste 14 verkochte platen van Nederland van 19 maart 1977. En daarna natuurlijk nog om 6 uur krijg je de tipparade met Peter de Wit. 30 kanshebbers voor de Nederlandse hitparade. We gaan op naar het nieuws en weer. En dat doen we met het nummer 15 geluid. Vorige week als X-alarmschijf nieuw binnengekomen op 25. En nu 10 plaatsen winst naar nummer 15. Het is allemaal een van Mary McGregor. En het heet Torn Between Two Lovers. Tot zometeen na 5 uur. Even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man. And I've loved, but that doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only. You failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have a part of me. turned and walked away but with everything Gebeurtenis. Met de top 40 en de tipparade. Dit is het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. De Engelstalige versie van de Turkse krant Delisa de Bach, die fungeert als spreekbuis van de Turkse regering... ...is in de gangen van het Europees Parlement in Brussel neergelegd bij de kantoren van Europarlementariërs. Wie ervoor verantwoordelijk is, is onbekend. Het CDA wil dat dit uitgezocht en vervolgens verboden wordt. In de krant werd het Rotterdamse CDA-raadslid Yazir zwart gemaakt...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 Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Er steekt een matige tot vrij krachtige west tot zuidwesten wind op en de temperatuur daalt naar 10 graden in Zeeland tot 4 in het noordoosten van het land. En tot zover het nieuws op Radio Els. <middels> Dit is Radio Els op Middengolf 1485 kilohertz. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. Radio Els met de top 40. En dit is... Mux en Dynamite. The Nobody knew her name, but she turned up just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the party turned the same. She got. We zijn hier helemaal uit ons dak, hoor, als we dit horen. In, like said, bij Radio Els zijn we helemaal, uh, helemaal altijd helemaal krankjoren als we 'mut' horen of de uh, sweet of uh, en al die andere tiny popjes natuurlijk. Ja, ja, ja. De Els plaat voor de hele komende week hier bij Radio Els 1485. Radio Els Ferry Den Hartog. De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40. Maar nu, maar weer over tot de zaterdagse orde van de dag. Hè? Ja, ja, ja, ja. Het is vandaag zaterdag 18 maart 2017. En we doen al een paar uurtjes lang de top 40 van 19 maart 1977. En we gaan zo meteen beginnen met de beste 14 verkochte platen van 40 jaar geleden. Deze lijst had 7 extra armschijven, 2 top 40 awards. Er waren 16 stijgers, 14 dames. 3 platen blijven stationair staan. En uh, we hebben 7 nieuwkomers gehad. 8 Nederlandstalige producties, 1 Nederlandstalige plaat, 2 Framstalige, 2 Duitse, 1 Portugeze. En de rest is allemaal Engelstalig zoals gebruikelijk. Nummer 14. Het is eigenlijk wel een beetje de grootste stijger hoor. Vorige week nieuw binnen op nummer 30. En nu dus naar 14. Het geweldige plaatje van Thelma Houston. Don't leave me this way. Welkom bij Radio Els 1485 AM. Radio Emmeloord 747. Wijk Radio Waalwijk. AM 1485 voor Brabant. En natuurlijk voor het oosten van het land de, de ze 1647 of zoiets. Ja, dag het wel. En natuurlijk in, uh, uit Friesland vandaan, Radio Noord ook op de 1485. meteen hebben we in de top 10 drie nieuwkomers te verwachten in de top 10. En uh, ik denk dat volgende week deze daar natuurlijk gewoon in gaat staan. Wat een heerlijke plaat en het wordt beloond. Van 30 naar 14 in de tweede week. Tel maar Houston, don't leave me this way. En de eerste die uit uh, de top 10 verdwijnt, ex-alarmschijf, zeven weken al in de lijst, is David Zo so. En uh, hij gaat het echt opgeven nu. Van 7 naar 13. Don't give up on us.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 The last one by Just for the rainy evening When maybe stars are few Don't give up on a sign. know We can still come through I already lost my head last night You've got a right to start don't give up on us baby lord knows we've come this far can't we stay the way we do come Ik eens even naar buiten kijk door de studioruit heden, het is grijs, het is grauw, het waait. En dan hoor je ook nog een beetje zo'n uh, ja, zo plaatje waar je van wel eens in een weemoedige stemming kan komen natuurlijk. Dan zou ik zeggen, neem er maar even een flinke borrel op, het is tenslotte al tien over vijf, dan mag dat best op een zaterdagmiddag. We worden op een NOS van David Sow. En deze X-Alarmschijf gaat in de zevende week van 7 naar 13. In de historische top 40 van 19 maart 1977. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Met de top 40 en de titparade. En deze gaat ook uit de top 10 hoor. Ja, ja, ja, vorige week op 6 blijven staan en nu dus 6 plaatsen verlies voor Al Stewart. Vijf weken noteren we voor Year of the Cat van 6 naar 12. came in the air Gelijknamige album Gear of the Get, El Stewart hoor je in de vijfde week van 6 na 12, dus uit de top 10. Maar ik denk dat we bij Peter de Wit één deze weken de opvolger wel kunnen verwachten in de tiparaden. En dat is volgens mij om de border. De muziek is oud. oud, Maar wel van goud. Dit zijn de Hits van Toen. De hits van Toen. Radio Ameloid, AM747. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els 1485. En dit blijft staan op nummer 11. Hier is David Parten in de vierde week. En het is natuurlijk afkomstig van Stevie Wonder, dit nummer oorspronkelijk. Is het Silovely bij Radio Els 1485? Even de uitgedrukte exemplaar van de top 40 lijst te bekijken. Er staat onderaan een advertentie. Pussycat Records Nederland presenteert top of the pops 20 originele hits. Ja, een beetje dat soort LP's. Weet je wel? Niet om aan te horen vaak, maar ja, goed. Ze kosten bijna een rol en die had dan toch alle hits tot je beschikking. En je kon ze natuurlijk toen ook nog krijgen op muziekcassetten. Dat hebben ondergetekende vroeger ook nog wel eens vaak gedaan. Dus dat niet zelf opnemen van de radio, nee, gekocht uh, muziekcassettes waar de muziek er zo op stond. Het is tijd geworden hier in de top 40 voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 21 en 10. Voordat we met die top 10 gaan beginnen van de historische top 40 van 40 jaar geleden. Vorige week nieuw binnengekomen op 24. dem Moenta, Bloeien Keinen, Rozen van Vicky Androos en ze gaat in de tweede week nu naar 20 toe. Van 21 naar 19, Gypsy Girl van Ferrari in de derde weken. We noteren ook drie weken voor Daryl Hall en John Oates. De Ritz Girl gaat vier plaatsen omhoog van 22 naar 18. Twee plaatsen winst voor Barry Bix in de derde week. De sideshow gaat van 19 naar 17. En van 26 naar 16 gaat Joe Adiordi in de tweede week. Met het prachtige nummer Wendijksalaam schrijft van Mary McGregor. Toon between two lovers gaat in de tweede week van 25 naar 15. En van 30 naar 14 de grootste stijgen deze week. Don't leave me this way van Telma Houston in de tweede week. Dirk Salamschijf van David Soh gaat in de zevende week uit de top 10 van 7 naar 13 met Don't Give Up On Us. En Year of the Cat evenals uh, David Soh uit de top 10 van 6 naar 12 met Year of the Cat gaat El Steelwit vijf uh, weken in de top 40 zijn. Daar staat hij inmiddels. David Parton vorige week op 11 deze week ook op 11 in de vierde week met Isn't She Lovely de top 10. Vorige week doorgestegen de derde week naar nummer 12. Ik vind dat toch een bijzondere prestatie. Ronnie en de Big Bear. Het is geschreven door Willem Duin en geproduceerd door Hans van Heemet. Hier is de Big Bear Boom. Totaal drie nieuwe binnenkomers in de top 10 deze week. De Big Bear Bump door de Ronnie en de Big Benner. Bij een plaathandelaar, dan ligt er één klaar. Een goed drukse van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. En dit is de tweede nieuwkomer in de top 10. Vorige week in de tweede week naar 16 doorgestegen. En nu naar 9 in de derde week. Hier is daarna een Fairy Tail. binnen drie weken in de top 10 staat, dan ben je toch eigenlijk altijd wel een potentiële top 3 kandidaat. Vind ik hoor. Ja, Frieden van van naar van 16 naar 9 in de historische top van 19 maart 1977. De enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de Nederlandse Vereniging van Gramma Van de Vorige week kwam hoopvol nieuw binnen in de top 10 de Rubberband Man van de Spinners. In de vierde week en nu in de vijfde week een beetje teleurstellend op acht blijven staan. Hier is de Rubberband Man bij Radio Als, Radio Engelwoord en Wijkradio Wallenwijk. Rhythm, grace, and heaven app of one man. Zit me net te bedenken dat er momenteel zes de dus aan staan die hun best doen om deze top 40 de lucht in te slingeren zoals dat heet. Dat geeft toch wel een beetje een kippenvel gevoel, moet ik eerlijk zeggen. De rubberbandman van de spinners blijven op acht staan. Een historische top 40: 40-40. En dit is de derde nieuwkomer in de top 10. Een Franstalige plaat van Gérard Lénormand. Voici Leclerc. Drie weken noteren we voor deze man. Hij gaat ermee van 13 naar nummer 7 in de historische top 40. Voici les clés pour le chaos tu changerais d'avis. Aha. Uh -huh.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 Il n'attend plus que toi Nanana, nanana, nanana, nanana Nanana, nanana, nanana, nanana. nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me Moi je ne pliege pas Moi je t'aime Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas voilà. Voici les clés pour le cas où tu changerais la vie uit de categorie van ik versta er niks van, maar het klinkt wel lekker. <laughs> Iets in die geest in ieder geval. Was het vazile geleef van Girard Lenomann drie weken genoteerd. Nieuw in de top 10 van 13 naar 7. Ja, Els, ik heb geen schoolopleiding gehad, ik weet het niet. Ik heb nog geen Franse les of dergelijke gehad. Nee, je kan me voelen hoe poissier je maar verder kom ik helaas niet. Oh, dit staat ook drie weken genoteerd. Ik was vorige week nieuw binnengekomen, in top 10 op nummer 9. En nu drie plaatsen winst voor Maart, de gezusters, Annie en Nancy Wilson. Crazy on You van 9 naar 6 in de historische top 40. Het is een resultaat natuurlijk, van 9 naar 6, maar ik denk dat de stijging een beetje te klein is om echt aanspraak te maken op de nummer 1 positie. Maar een top 3 notering, dat moet toch wel zeker lukken voor Hart. Axel schrijft drie weken genoteerd. Crazy and You gaat van 9 naar 6. Hebben jullie trouwens een agenda bij de hand? Ik zou hem er even bij pakken en even noteren wat hier gezegd wordt. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur ouderwetse hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Els top 40 en van 4 tot 6 de tipparade. Want vanaf 1 april hebben we dus een ander tijdstip wat de top 40 betreft en de tipparade. Dan wordt het echt de Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit gaat van 4 naar 5 en haakt af in de titelrace, zoals dat heet. Vijf weken noteren we voor Royce Royce in de historische top 40 met Car van 4 naar 5, zoals gezegd. Van 5 naar 4 en nu dus weer terug op diezelfde positie van 4 naar 5 gezakt. Royce, Royce, Carlos haakt dus af voor de nummer 1 positie. En weet je wie er ook afhaken voor de nummer 1 positie? Dan zijn we niet gewend van deze Zweedse formatie. XLR geschrijft 4 weken genoteerd. Knowing Me, Knowing You gaat van 3 naar 4. Your music on internet. Radio. Elf. Naar nummer 3 kwamen ze niet, Abba. En dat valt uh, natuurlijk een beetje tegen voor deze groep. Desondanks is het natuurlijk wel een hele grote hit. En ik vind zelf een van hun allermooiste, Knowing Me, Knowing You, van Abba. Ook nog eens een keer een extra alarmschijf geweest. Dan zijn we nu toegekomen aan de top 3. Zijn er grote verrassingen? Ja en nee. De nummer 1 blijft gewoon hetzelfde. Maar uh, de nummers 3 en 2, ja, zijn de verrassingen ook weer niet echt. Maar toch, nummer 2 wel straks hoor. We gaan eerst naar nummer 3 toe. Vorige week op 2 blijven staan. Deze ten, don't say goodbye. Gaat 1 plaatsje terug in de zesde week van 2 naar 3. 2, swing hit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3. dan niet uh, het succes evenaren van Mona Moer, want die kwam wel op nummer 1. Don't zeker bij, gaat van 2 naar 3 in de zesde week. Je hoort er natuurlijk de band zonder naam, zoals het heet, wordt Z BZM. Ja, en dan gaan we naar, uh, nou toch wel een verrassing vind ik hoor. Ik had het zelf niet verwacht, vorige week gingen ze van 8 naar 5 en nu dus in de iedere week alweer gaan ze van 5 naar 2. Fleetwood Mac, go your own way. Hey, swing along. Go, go, go, go, go. minuten voor de klok van 6 uur hier bij Radio Els 1485 AM, Radio Lord 747 en natuurlijk ook bij Wijkradio Waalwijk, Radio Els Noord en Jan Chicago Op de dan ben ik iedere keer die frequentie kwijt, uh, 1476, ja dat is ik te goed. We gaan even een overzicht geven van de complete top 10 van deze historische top 40 van 19 maart 1977. Van 12 naar 10 de Big Bear Bump van Ronnie en de Big Bear in de vierde week. Drie weken noteren we voor Dana de Fairytale gaf van 16 naar 9. Op acht blijven staan de spinners in de vijfde week met de rubber band Man en Wazir Leclerc van Gérard Lenormand. gaat in de derde week nieuw binnenkomen in de top 10 van 13 naar 7. Van 9 naar 6 gaat hard. De x, x Schrijft drie weken genoteerd met Crazy on You. Afkomstig van nummer 9. En van 4 naar 5 gezakt car van de Rolls Royce, Royce in de vijfde week. De x, de x Schrijft van ABBA, Knowing Me, Knowing You. In de vierde week één plaatsverlies met uh, van 3 naar 4. En van 2 naar 3 ging VZN met Don't Say Goodbye in de zesde week. En Zojuist hoorde je... Uh, voor mij althans een beetje een verrassing van 5 naar 2. Het is natuurlijk zeer verdiend. Go your own way, Fleetwood Mac. Ze staan vier weken genoteerd en 5 weken staat Julie Covington in de lijst. Waarvan al een aantal weken op nummer 1. Don't cry for me Argentina. Inmiddels een top 40 geworden voor deze ex-alarmschijf. Het zit erop: 3 uur gerichte hitgevoeligheid, zoals dat heet. Zometeen hier bij Radio's 1485, de historische top 40. Oh, uh, tippenraden moet ik zeggen van Peter de Wit. En die lijst is ook 40 jaar oud. Radio Emmeloord, wijkradio Waalwijk, Jansikago in het oosten van het land en natuurlijk uh, Radio Els Noord ontzettend bedankt voor het doorgeven van deze top 40. Dat wordt zeer gewaardeerd en zo maken we er weer een feestje van op de middengolf. Ik ben er uh, aankomende. Dat zal maandag worden. Hè? Ja, maandag ben ik er weer om uh, even over de klok van 6 uur voor de Affe Show. Een heel fijn weekend verder. Tot voor for me Argentina Zet Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedenavond. De Turks-Belgische politicus Ahmed Korts start in België een migrantenpartij. naar het voorbeeld van de Nederlandse politieke partij Denk. Korts, onafhankelijk provincieraadslid en aanhanger van de Turkse president Erdogan, doet volgend jaar met de partij mee aan de lokale en gemeentelijke verkiezingen in België. Korts was lid van de Vlaams Sociaal-Democratische Partij. maar werd na de coup in Turkije uit de partij gezet vanwege opruiende teksten op Facebook.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 Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1785 En dit is. dynamite. <Sindiging> De nieuwe Elsplaat. Nobody knew that name. Turn up just the same There was a knock on the door A thump on the floor And a point Turn up the same She call out her name and Then she walked in Looking like dynamite She said now come We she's got, she's got the whole time God. Weekend in het zaterdagavond op Radio Els AM 1485. Een prachtige Elsplaats voor de komende week, week 11 nee, week 12 alweer. Mut en dynamite. 4 tot 6, de Radio-Els-tipparade. En dan kijk je natuurlijk naar je klokje en je denkt van nee, nee, nee, het is al lang 6 uur geweest. Klopt, inderdaad, vanaf 1 april dus tussen 4 en 6 de tipparade van 40 jaar geleden. Dan wordt het een serieuze zaterdagmiddag gebeurtenis op Radio-Els. Dank uiteraard aan Ferry den Hartog voor de top 40 van 40 jaar geleden. Prachtige hitlijst, heerlijk, heerlijk, heerlijk. De komende twee uur kunt u gaan luisteren naar de platen die een opwachting maken voor de top 40. Die we dus dan weer aanstaande zaterdag uitzenden. Zo gaat het maar door en door en door. We gaan dus vandaag terug naar 19 maart 1977. Er stond een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De hardste windstoot had een snelheid van ongeveer 13,9 meter per seconde. Dus bijna 50 kilometer per uur. De gemiddelde temperatuur was 8 graden. Een gevoelstemperatuur van 5,7. De minimale temperatuur was 4. ...4,6 graden en de maximale temperatuur 11,6. Dit is de Tipparade van 19 maart 1977. Dit is de Tipparade met Peter de Wit. En dit vinden we op nummer 30. van Bert Comfort. samen met zijn orkest en dan gaan ze nog eventjes heel gezellig uh, mee uh, ja, zingen zullen we maar zeggen Radio Els AM 14.85. het is 18 maart in het jaar 2017 we gaan 40 jaar terug in de tijd naar 19 maart 1977 met een historische tipparade ofwel de tipparade van 19 maart 1977 op nummer 29 nieuw binnengekomen Café Concerto van Francis Goya Café Concerto van Francis Goya. En wij hebben natuurlijk Café René iedere werkdag tussen 5 en 6 op Radio Els AM 1485. Ja, inderdaad, die hebben wij dus weer op de radio. En dit was Francis Goya, nieuw binnengekomen op nummer 29. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1485 is nummer 28, Casey and the Sunshine Band, and I'm your Boogie Man. We gaan eerst even met z'n allen zingen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Aan je Sunshine Band, op de van I Like To Do It, die slechts bleef steken in de tipparaad op nummer 11. Dat werd uitgebracht op 25 december. Ik heb het toch een beetje herinnerd, het kwam binnen op 25 december 1976 en het bleef maar een beetje steken, die tipparaad. I Like To Do It. Deze plaat, nou ik voorspel dat die hoog komt in de Nederlands top 40. Blijf maar luisteren naar Radio Els AM 1485. I'm your Man op nummer 28 van Casey and the Sunshine Band. We hebben weer een plaatje gevonden dankzij Nienke uit uh, Franeker. Dankjewel Nienke. Het is uh, wel een klein beetje uh, een kraakplaatje. Moet je maar luisteren. This is Trinity and I'm gonna catch you. En wij hebben de plaat inderdaad kunnen vinden. Nobody can understand. You're the one. MiamiCo Radio. <laughs> Ik ga het niet meezingen, maar luister even goed naar deze dit stukje. Hoor je dat? De Ferry Eden Show op MiamiCo Radio, zoiets was het toch? Het is kwart over op Radio Els AM1485. De tipparade van 19 maart 1977. Trinity was dat. En Gonna get you. Verder met nummer 26, ook weer nieuw binnengekomen, dit is Neil Diamond en Stargazer. Vinden we nu Diamond in Sicko Dome in Amsterdam, en we vinden hem ook in de Tipparade van 19 maart 1977 op nummer 26 Stargazer. Deze vinden we op nummer 25 ook weer nieuw binnengekomen The Brotherhood of Man en Oh Oh. Save Your Kisses For Me. En in 2005 werd deze plaat toch wel gekozen... tot het aller, aller, allerbeste nummer ooit gemaakt. Dit komt uit 1977. Boy, oh boy. I'm in the mood. I'm in, Juist, yes, Dat uh, zeggen ze in ieder geval. En wij vinden hem op nummer 25 nieuw binnengekomen in de tipparade En dan wel de tipparade van 19 maart 1977. Of wel, 40 jaar geleden. Dit is Radio Els. 1485. Weet jij het? Get up, get up, get up. Hou op, kom maar op, kom maar op. Radio Els 1485 AM in het noorden van het land. Vanuit Arem en vanuit de Krimpenenwaard ook nog te ontvangen op 1485. En ook nog in het oosten van het land. En op welke frequentie dat is, dat vertel ik je lekker niet. Nee, daar moet je maar gewoon zelf even achter zien te komen. We zijn in ieder geval te ontvangen helemaal in Duitsland de tipparade van 19 maart 1977. Dit is surely Een productie van Jaap Ergerman. En het is mee. Oké, okay, ik ben het gewoon. Piano destijds bij AVO stop op. It's me, it's me, it's me uit 1977. We vonden hem op die prachtige plaats nummer plaats nummer 23 nieuw binnengekomen in de tipparade. Zo, dat was eventjes het hele verhaal. En deze plaats vinden we al een tijdje in de tipparade. Gaat niet echt heel snel. Afkomstig van 23 op nummer 22. Maybe I'm amazed. Dit zijn de Wings. Zo lang blijft hangen in de tipparade. Maybe I'm a beast van uh, Paul McCarthy. Tezamen met The Wings. We vinden hem op nummer 22. Eén plaatsje vindt slechts in de tipparade van 19 maart 1977. Radio Els AM 1485. Ik denk dat we ook nog eens gaan kijken naar een uh, Nederlandstalige plaat. We vinden hem op nummer 21. Afkomstig van 26. En dat is Jans Pommerans. 14, 8, 5, 5, 6, Ze Kijk, wist je pas wat voor, opzij of achter was? Ze kon wel door een lampenglas en iedere zei het is kras. Hey, Jans, kom maar aan, niet beschaamd. Oh, wat dat lang van een klank van de meid is dat? Jans, hey, kom maar niet beschaamd. schaans. Wat dat lang van een klank van de meid is dat? Je ja, gaat gewoon door de hey. goblet. Ja. Zat in haar knokig lijf meer lust dan mijn andere wijf. Ze was aan stok, maar lang niet stijf. Ze had wel zin voor vijf. Ooggetogen het, was ik maar vol en niet zo'n lange dunne tol. Geen man gaat met mij aan de rol. Ook ik wil wel eens lang. Uit nieuwe schans Oh wat een plan van de meid is dat hey, Jans kom maar aan Uit nieuwe schans Wat een plan van de meid is dat Ja Jans gaat nou hoger Toen kwam er een raar Kermisklant, die tasten nader met zijn hand. Niet daar. Daar is mijn achterkant. En zij werd overmand. Zie zo, dat was toen voor elkaar. Ze dacht vooruit, nog groeien maar. Ze kreeg zover een borst en lonkent liep ze daar. Yeah. Jans van de rans uit Nier die was sindsdien heel wat maans. Jans van de rans uitmieren. Hans had als naar reuze chance Derde kowets de moraal.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 Wie meger als een lat, zong de hele stad Janstommerans, het nieuwe schans Oh, wat een blank van een meid is dat rand ja, het niet schans Wat een brand van een meid is dat het nieuwe schans, oh wat de plank van een meid is dat. Die als konverans uit nieuwe schans. Wat de plank, wat de plank, wat de plank, de plank. Oh, wat de plank van een meid, meid, meid is dat. Ria Valk, <laughs> Zeg het maar, Lieve. Ja, ja. Dank je wel. Van 4 tot zes, de Radio El Stikparade. Tijd geworden voor een overzicht van de 10 laatst gedraaide plaat. Op nummer 30 nieuw binnengekomen: A Swinging Safari van Bert Kamvaart. Café Concerto op nummer 29, Francis Goya. En I'm Your Bookie Man van Casey. Samen met zijn Sunshine Band op 28, op nummer 27. Ook nieuw binnengekomen: I'm Gonna Get You van Trinity Stargazer van Neil Diamond. Die binnenkort ook in Amsterdam weer te bewonderen is op nummer 26 en oh boy van The brotherhood of men op 25 get up van octopus op 24 en it's me van Shirley op nummer 23 op 22 afkomsten van 23 een plaatsje winst dus voor paul McCarthy met de wings en maybe i'm amazed jans pommerans uit nieuwe schans en productie van eddie owens slechts vijf plaatsen winst van 26 naar 21. En je hoorde uiteraard Ria Valk. Verder dus met de tipparade van 19 maart 1977. We gaan verder met uh, nummer 20. Carnival van Eric Clapton. Vier plaatsen winst. Dit is de tipparade. Met Peter de Wit. Op de tipperade van 40 jaar geleden. Ja, heerlijk heerlijk Nienke uit Franeker, Ali en Ton uit Portugal. En Soraya uit de is dat er ook volgens mij wel. Hè, ja. Die van leuk dat je meeluistert is Radio Els op AM1485. De carnival van Eric Air Clapton, vier plaatsen winst van 24 naar 20. De volgende plaat die gaat wel aardig uh, stijgen. Dat vind ik wel prachtig, want ik vind het vindt een hele leuke plaat. Op nummer 19, afkomstig van 29, 10 plaatsen winst voor de nits En het is Yes or No. Yes or No. Listen to me, lady, cause I don't wanna know whether it's Yes or No. Tell me yes Dat schiet lekker op natuurlijk hè, daar heb je helemaal niks aan natuurlijk hè. Het is gewoon ja of het is nee. Op nummer 19 afkomstig van 29, de Nits en Yes or No. En deze plaat even heel veel speciaal alleen voor de master van de top 40. Gerry den Hartog, ik weet zeker dat hij hem heel graag wil gaan draaien in de top 40. De Sweet, The Fever of Love. Op nummer 28 van 21. You took the apple from the tree. And gave the fruits of love to me. But love is blind, I couldn't see. I see, I see, I see, I see. Those neon nights you left behind. You should have laid it on the land. Procrastination, so much. The day has come, the years will go by. It's a chain Have opened my eyes Fever of Love van The Suite. En ik mag hopen dat hij de volgende week ook nog gewoon in staat hoor. Wat mij betreft wel. Ik gun ze natuurlijk wel een plaatsje in de top 40 van 40 jaar geleden. De Fever of Love van The Suite. Het is 12 minuten voor. 7 geworden op Radio Els AM 1485. Het is 18 maart 2017. En we gaan terug naar 19 maart 1977. Jazeker nummer 17, nieuw binnengekomen. You're more, You're more than a number in my little red book. Dit zijn de drifters.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 Up for you, but there was never one like you. So darling, so, darling, don't believe the things they say. You're more than a number in my little red book. You're more than a one night ache. All I had to take me was the just one look. My heart began. In case you get to thinking that you've been chosen, you're more than a number written in my red book. Oh, baby, you gave me a sign. I threw away the numbers of those old flames of mine, and now they're trying to put you wise, knock me down in my girl's eyes. Oh darling, oh darling, don't believe the words they say, you're more than a number in my little red book, you're more than a one night day, all I had to take me was just one, one look, my heart began a thumping, babe you had it jumping for sure, you're more than a number in my little red En toch doen we het al met nummertjes hier in de tipparade van 19 maart 1977. Je more than a number. Op nummer 17 nieuw binnengekomen, de Drifters. Radio El's M1485, wij zijn bezig met de tipparade van 19 maart 1977. Het is een minuut of acht voor zeven geworden. We zitten een klein beetje ruimer in de tijd, dat is mooi. Dit is Jimmy James op nummer 17. Nee, op nummertje. Wacht even hoor. Dit is Bobby Green op de radio. En Lady Maria. I wonder what you're gonna do For heaven's sake Give me some peace I take my stuff and all my love into you Don't make me bury myself Don't make me bury myself Don't make me bury myself Make me bury myself. Oh, oh, oh, lady maria give me the oh, do you yeah. ever listen? Lady Maria Now oh, me oh, oh, me oh, And let me live in and don't you dare to follow me Cause I've got a lot of thinking to do About my life About my love And to where I'm going straight from here Don't make me bury myself There. De winst voor Bobby Green. Maria, Lady Maria, binnenkort wordt dit programma vanaf 1 april is dat, uitgezonden op de zaterdagmiddag en dan wordt het ook uitgezonden in Emmeloord via Radio Emmeloord op AM747 en Urk op AM1485 en uiteraard ook via Radio Els op 1485 in de Krimpenhaard en in het puntje van Friesland in Arnhem zijn wij ontvangen op 1485 en ook in het oosten van het land dat is dat prachtig om te horen van 4 tot 6 de Radio Els tip en een kort overzicht van de platen die we hebben gedraaid tussen 20 en nummer 16. Op nummer 20 afkomstig van 24 Carnival van Air Clapton. Yes or no, 10 plaatsen winst op nummer 19 van De Nits. The Fever of Love, slechts 3 plaatsen winst van de Suite op nummer 18. Dus nieuw binnen op nummer 17. You're more than a number in my little red book van de Drifters en op nummer 16 afkomstig van 22 dankzij Nienke uit Vraneker, Lady Maria van Bobby Green, Radio Els op AM 1485 vanaf 1 april dus op de zaterdagmiddag onder andere ook te ontvangen op Radio Emlord op AM 747 en de 1485 in Urk. Maak ons op voor het nieuws en weer van 7 uur en daarna nog meer tipparade van 19 maart 1977 op Radio Els. Zet Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedenavond. De 39-jarige Fransman die vanmorgen werd doodgeschoten nadat hij drie militairen op vliegveld Orly, vlakbij Parijs, had aangevallen, stond bekend bij politie en de Franse inlichtingendiensten als geradicaliseerde moslim. Of hij handelde uit terroristische motieven is nog onbekend. Het vliegveld werd na het incident ontruimd, maar inmiddels is de westelijke terminal weer open. De broer en vader van de man zijn door de politie opgepakt.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 De middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 15, AM. En dit is time, like dynamite. Cried, and dynamite. De nieuwe Elsplaat. Turned up just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the noise turned the same. She called out her name. And then she walked in looking like dynamite. She said, Now come along, we're gonna look through the night. by the way, she Up. With all she's got, she's got the whole time left. There was a flash in the sky, a light in her eyes Volgens mij een beetje dat je tanden nog stuk hoor, op zou plaatsen. Meisjes van de dynamiet of wel dynamite. Ja, doe maar voorzichtig aan dan hè. ja, laten eerlijk zijn. 4 tot 6, de Radio Els Tipparade. Vanaf 1 april, dus tussen 4 en 6 en nu nog tussen 6 en 8, de Tipparade van 40 jaar geleden. En dankjewel René Verstraten voor deze aankondiging. Dus we zijn toegekomen aan nummer 15. We hebben nog één nieuwe binnenkomer. En dat is op nummer 1, Ja die prachtige nieuwe alarmschrijf van Smokey. Oh, heerlijk is dat. Voorlopig zijn we nog niet toegekomen aan die plaat. We beginnen met nummer 15, afkomstig van 28. Dit is Jimmy James. En het gaat over live. Dit is de Tip-Anrade met Peter De Wind. <middels> Op nummer 15, Jimmy James en live, live, live Radio Els AM 1485. De tipparade van 19 maart 1977, ofwel de tipparade van 40 jaar geleden. En wij draaien hem helemaal compleet op AM 1485. En dat doen we op diverse andere frequenties, uiteraard ook. De tipparade op Radio Els. voor Gary Wright op nummer 14 afkomstig van 20 en RRR You Weeping op AM 1485 op deze zaterdag. Ja, wat zeg je? Het uh, weer is niet echt best. Nee, ik heb slecht nieuws voor je. De komende dagen wordt het ook niet echt veel beter. Volgens mij wordt het pas uh, komende donderdag weer een beetje beter. Net zoals de afgelopen donderdag. Uh, blijf gewoon lekker afgestemd op 1485 AM Radio Elst op dit moment met de tipparade van 40 jaar geleden. Maar we hebben nu nog veel meer leuke programma's dit vindt trouwens wel een hele aardige plaat, alleen uh, hij begint zo raar. Hij is waarschijnlijk afkomstig van een verzamel-LP, dus moet je me even maar vergeven. Op nummer 13 van 30, The Good Times. Dit zijn Frank en Mirren. Kind of But honey, please don't do that Not the right way, it's a so wrong We've had times, it doesn't matter Maybe tomorrow we'll feel better We should make maybe, late. let's go in all Two times, why did you stay away so long That I just almost lost my mind Although you knew I needed you, you let To cling to you that i even couldn't miss you for a while when i was down you always used to cheer me up just with a smile Ooh. last night when i was dreaming oh baby i saw myself so happy Together, we could face a stormy weather We still can face it, babe Just wait and see Good times Why did you stay away so long That I just almost lost my mind Although you knew I needed you You let me with my tears be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 again stay forever and ever tell me then that, that you leave me leave me never it's hard to face tomorrow if you're on the ground why did you stay away so long that i just almost lost my mind 17 plaats winst voor Frank en De goede tijden komen er toch aan. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Nou, meestal een jaartje of zeven, volgens mij. Is zeven goede en zeven wat minder goede jaren. Of zelfs de zeven vette en de zeven magere jaren. Radio Els 1485 Het is kwart over zeven. Het laatste uurtje tipparade. En het laatste uurtje gepresenteerd op deze zaterdagavond. Ja, prachtig. Op nummer 12, afkomstig van 27, alweer een boekieman. Alleen deze boekieman is van de Rockaway Band. De I'm Your Boogieman van Casey and the Sunshine Band. Ja. Op nummer 12 vinden wij van 47. De boogie man van de Rockaway Boulevard. I'm Your man, nee, boogie man, Boogieman, boogie man, En we gaan verder met die boekies eigenlijk. Een voormalig Miyamiko liefeling vinden wij namelijk op nummer 11, afkomstig van 25. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1485 A. Dit is Heatwave en Boogie Nights. Van 4 tot 6 de Radio Els Tipparade. Een overzicht van nummer 15 tot nu live van Jimmy James. Nummer 15 afkomstig van 28 Are You Weeping van Gary Wright. Zes plaatsen winst op nummer 14 Good Times van Frank en Mirelle nummer 13, afkomstig van 30. De Boogieman van Rockaway Boulevard op nummer 12, afkomstig van 27. En je hoorde net Heatwave, een voormalig Miamico Lievelings, zoals ik al zei, op nummer 11. En dat was toch een behoorlijke winst, oftewel van 25 naar 11. Dit is Radio Els op AM 1485. We zijn bezig met de tipparade van 19 maart 1977. Oftewel de tipparade van 40 jaar geleden. Een Nederlandstalig product van Bob Bauer. En de telefoon helpt mee. Dit is de Tipaanrader met Peter de Wit. Hallo. Hallo daar, is mama in de buurt. Je spreekt weer met je weet wel, die ook altijd bloemen stuurt. Ah, de telefoon neer. Ik zou maar ik weet niet of ze komt. Ze staat onder de douche. Zal ze Zeg haar, alsjeblieft, dat ik desnoods nog uren wacht. Al wordt het nacht. Hé, hey, ben je een beetje stout geweest tegen mama? Schud haar tijd mee als je opwelt als Ze fluistert. Ik ben er niet. Vertel eens, is mama je vriendin? En leest elke avond een verhaaltje voor. Ja, soms wel. Als mama werkt, ga ik naar de goede vrouw. Die brengt me ook uit de school. Hoe lang al gaat dit zo door? Het doet me nog het meeste pijn. Dat jij al vijf moet zijn. Nee. En de telefoon uit mee als ze weer nee zegt, als ze me smaakt. Even zo, zoveel van jullie houden. Van mij ook, maar ik heb je nooit nog niet gezien. Hé, telefoon, meneer, wat is er? Hou je? De telefoon huilt me, als ze weer zegt. Als ze me smachten maakt. Als ik te veel ben, ik wil geen storing zijn op jullie lijn. Dus ik verdwijn jouw telefoon weer. Rechter de hoog bij bijheer, belt voor de laatste keer met jullie twee. Een beetje een triest verhaal hoor. Zou ze nog komen? Ik denk het niet hoor. Je trekt die jas aan. Ja, vergeet het al maar, hè. Al dan maar. Waar is het op, Ze is sfeer. Haha, wil ze dan echt niet. Ik denk het niet hoor, nee. Oké. Okay. Dan maar niet. Nee, precies. Dag meneer. Ja, zeg het eens. schatje. Nog een keer. Echt schatje. Nou, nog een keer dan. Echt schatje. De telefoon, meneer van Bob Bauer op Radio Els AM 1485. Een productie van Jaap gewond. Ja, dat mag je niet verliezen. Bekend van de Stars on 45. En dit was dus die prachtige telefoon, meneer. Verder met nummer 9. Afkomstig van 12-3 plaatsen winst. Voor Gila samen met haar Black Devotion. en volgens Mark Jacobs heeft een kunst gewid, Dus een uh, gaan maar even verteld natuurlijk. Hè. Gina dus. En ze heeft een klein beetje hulp nodig. Want wel, help, help. In de dipparade van 19 maart 1977. You got me september was dat. Help, help, help, help. Dat was uh, Gila uiteraard. En we vonden hem op nummer 9, afkomstig van 12. Deze vinden we op 8, afkomstig van 19. teken 11 laatste winst. Even heel snel uitgerekend. Het is Gary Glitter. It takes all night long. Gaat de een heel de nacht door. Gotta love close. Just hold me tight. So all alone Ze winst in de tipparade van 19 maart 1977. Verwachten we volgende week toch wel in de top 40 van 40 jaar geleden. Maar je weet het maar nooit. Dat druk, anders mag ik hem volgende week nog een keertje draaien voor jou op AM 1485 Radio Els vanuit de Krimpenwaard. En uiteraard ook vanuit Arem en het oosten van het land. En vanaf 1 april ook op Radio Emeloord. The Chairman not the board, 3 plaatsen in 1485 kilohertz a.m. Ik heb het over de Manhattans op nummer 7 afkomstig van 10. I I'm gonna miss you. Another sad day in my life. Nothing is the same since you've been gone. This old house is not the same anymore. I'm sitting and writing a letter to you, knowing that you probably never receive it. But I miss you. I walk by myself. I talk to myself. I sleep by myself. Ooh, baby, I miss you. Dirty dishes in the sink mm -hmm. Lots of time for me to think Didn't think, didn't think I'd lose a tear It's been a week, but oh, it seems like a year Never It was someone else, yes yeah. Some zo'n envelop likken toch? Ja, met een traan kan ook beter. Ik ga je missen. I wish I could. I wish I could do it all over again. Tegenwoordig heb je gewoon appjes en mail je Het gaat allemaal minder romantisch, romantischer dan toen natuurlijk. Ja. I je miss you van de manhattans Drie plaatsen winst op nummer 7 van de tiende positie in de tipparade van 19 maart 1977. Oftewel 40 jaar geleden is dat lang geleden. Ja, dat is inderdaad 40 jaar geleden. En ik verwacht hem ook volgende week in de top 40 bij Ferry Den Hartog. Uh, Ferry, uh, bedoel, je mag hem hebben van mooi. Uh, ik bedoel, zijn mooie plaat. Uh, deze plaat is trouwens ook een fairy tale, oftewel een sprookje. you do Snel als je het aan je zin hebt. Dit is Radio Els op 1485 kHz. Dat komt overeen met 202 meter in de middengolf. En dat doen we vanuit Arem, Zuidwest-Friesland. Dat is helemaal in het noordelijk, noordelijkste puntje van Friesland. In de buurt van Bolzwart en Harlingen. En uiteraard ook in de Krimpende en in het oosten van het land zijn we ook te ontvangen. En verder kan je ons ontvangen via www.radioels.nl. Even een kort overzicht van de plaatjes die we gedraaid hebben. Zo de afgelopen 45 nou ja, minuten. Op nummer 15, Live van Jimmy James, Are You Weeping, Gary Wright. Op nummer 14, op 13, Good Times van Frankie Mireille en Bookie Man van Rockaway Boulevard op 12. Bookie Nights van Heatwave en Ex-Mia Mico lieveling op 11. En de telefoon bleef nog steeds huilen. Bob Bauber en Jaap Egerman productie vonden we op nummer 10. Gila zocht nog steeds hulp en ze heeft het gevonden op nummer 9, afkomstig van 12. It Takes All Night Long, Gary Glitter op 8 van 19. I, can, I Can't Miss You van de Manhattans. Afkomstig van 10 naar 7, dus ze kruipen met drie plaatsjes richting die top 40. En u hoorde net Alice in Wonderland. Ook maar twee plaatsjes winst van Lucille McDonald. Radio Els AM 1485. We gaan verder met de beste vijf platen in de tipparade. Vijf die dus inderdaad een kans maken om volgende week binnen te komen in de Nederlandse top 40. Die wordt uitgezonden tussen 3 en 6 op Radio 11 iedere zaterdagmiddag. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan via het gastenboek van Radio www.radioels.nl en dan ga je gewoon naar het gastenboek en daar kan je gewoon je bericht kwijt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, vanwege het feit dat wij niet willen dat er allemaal rare dingen in het gastenboek komen over leningen of over uh, promoties voor uh, andere radiostations, hebben we wel een moderator. Dus het komt niet meteen in zicht. Dus dat is misschien een beetje jammer, maar het is even dat je het weet. En verder kan je uiteraard altijd eventjes een uh, appje sturen naar 3 x 3 0650 55 000. Verder met de tipparade, dus van 19 maart 1977. Op nummer 5 vinden we George Harrison. Dit is Radio Els, 1485 AM. Joy. Crack a box, palace, you. still Een crackerbox palace, ja. Vier plaatsen richting de top 40, ja. Dat zeg je volgende week ook bij Ferry den Hartog, waarschijnlijk wel in de top 40 van 40 jaar geleden. Radio Els, AM 1485. Nummer 4, afkomstig van 16. Dat is een, uh, toch wel een behoorlijke winst voor de Cats. En Save the les Dance for me. Het is een klein beetje muziek van uh, Lonkel Ernie en de Shakers alweer afkomstig van uh, Jaap Egmond en Ballerina's. 1885. Het is zaterdagavond en we zijn zo'n beetje aan de laatste platen gekomen in de tipparade van 40 jaar geleden. Deze is van de Boskeks. 15 plaatsen winst van 17 naar 2. Wat kan I say? Ik weet niet. Van 4 tot 6 de radio Els tipparade. Deze prachtige plaat van de Bost Cats. Wat I ASC? Yeah. Nou ja, ik kan je wel vertellen welke plaat we hebben gedraaid. Zo uh, tussen nummer 5 en nummer 2. Misschien dat je dat graag wil weten. Komt hij op nummer 5? Afstond, afkomstig van 9. De Crackerbox-spellers van George Harrison. 7 the les: Dance for Me van de Cats. Ook al een behoorlijke stijging van uh, 16 naar 4. Ballerina, stationair op de derde positie van Longkill, Bernie en de Shakers. 15 plaatsen winst voor de Boskeks. Wat kan I say? Radio Els op AM 1485. De tipparade van 40 jaar geleden. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Aan het einde gekomen van de tipparade. Wat overblijft is natuurlijk de nieuwe alarmschijf. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een hele mooie alarmschijf voor deze week. Wat mij betreft wil ik iedereen nog bedanken voor het luisteren. Uiteraard wil ik Ferry bedanken voor de gastvrijheid in de studio. En voor de mogelijkheid om deze 30 platen te draaien op een rijtje. En alle stations en alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om dit technisch allemaal bij u in de huiskamer te brengen. Uiteraard hartelijk bedankt. We gaan eruit met die prachtige plaat van Smokey en back in the Arms of Someone. Volgende week is er weer een tipraden en volgende week is er weer een top 40. Tussen 3 en 8 uur in de avond op Radio Els AM 1485. Graag tot volgende week. nieuws. Ik ben Marger Vermeulen. Goedenavond. China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd de spanningen met Noord-Korea niet te laten escaleren. De boodschap kwam van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken tijdens een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot in China. China kondigde kort voor het bezoek aan dat het een zandbank in de Zuid-Chinese zee gaat bebouwen. De Verenigde Staten vinden uitbreiding van Chinese macht in die zee onwenselijk.